A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V, W, X, Y Z. Ik loop het, toch? Tik. Zou je jezelf willen, willen voorstellen wie je bent? Oh ja, goed. Uh, mijn naam is Leon Povel. Ik woon, ja, wat moet ik nog even vertellen? Weet ik niet. Nou, uw leeftijd bijvoorbeeld? Nou, ik ben nou 100. Met kerstmis ben ik dus 100 ja. Alvast oh, hartelijk gefeliciteerd. Dank dankjewel. wel, dank je wel. Ja, ja. <laughs> ik voel me prima. Eigenlijk loopt uw leven een beetje synchroon met de geschiedenis van de radio. Ja, praktisch wel. Want uh, ik ben dus 1932 bij de KRO gekomen. Toen was ik 20 jaar. En daar heb ik 45 jaar gewerkt... Hoe lang bestond de KARO toen al? Die bestond toen zeven jaar. Dus het is nog vrij in het begin allemaal. Er was één omroeper voor mij geweest. Dat is het Lex van Waienburg. Die heeft naar de hand het ziekenprogramma gemaakt. Heel lang. En toen hij wegging, was er weer een omroeper nodig. Dus de, de tweede, en dat was ik dan. En mij hebben ze dus van het gymnasium geplukt... Want uh, Perkwien, dus de oprichter van de KRO, die heeft uh, de rector benaderd... ...heb je iemand uh, die dat een beetje zou kunnen doen? Nou heb ik toevallig daar bij de, bij, op het gymnasium dus uh, in het uh, toneelspel gezeten... ...en enige naam gemaakt en dan vonden ze dus dat ik waarschijnlijk wel de goede idee was... Toen ben ik dus gekomen en aangenomen, ja. Dus je bent eigenlijk gewoon van school geplukt. Dat is wel bijzonder. Gewoon van school geplukt, ja. Maar ik zat dus nog daarom... dat mijn vader... die heeft... Uh, die is met het hele gezin... naar Berlijn vertrokken... in 1922... 22, tot 28... in Berlijn. Uh, met het hele gezin. Dus toen ik daar naartoe ging en geen woord Duits sprak, dan werd ik teruggezet in een klas. En dan blijf je nog eens een keertje zitten. En toen we terugkwamen, was het programma dus zo verschillend... dat ik een heleboel wist wat ze hier nog niet hadden. En omgekeerd, ja. die, die ik dus mocht inhalen, dus werd weer teruggezet. Dus ik zat met twintig jaar in de vierde gymnasium. Toen zei ze, god, dat is misschien wel wat voor hem, ja. Want ja, je hebt geen kameraadjes, niks, hè? Want de oudste is dan 15, 14. En dan zit je dan tussen. Maar goed, het is dus allemaal fijn gelopen. En verder heb ik dus alle stadia doorgelopen. U spreekt toch steeds vliezend Duits, dus? Als ik het zeg, is het dus Duits, ja. <lacht> <lacht> dus daar heb ik trouwens mijn leven aan te danken in de oorlog. Ja, want. U gaf zich als Duitser uit. Wat? U deed zich als Duitser voor? Nee, nee, nee, ik zat er bij de omroep. En de, er waren opnamen gemaakt van de toespraak van de Rijkscommissar Inkwart En die lagen bij mij in de kast, in een open ruimte. Deuren die niet op slot gaan. Kasten, daar gingen deuren voor zaten. En die waren ineens verdwenen. En toen zeiden ze dus, jou we hebben, jij gaat naar Duitsland toe, pak je je zo. Naar de wat, naar de? Naar de? Jij gaat naar de wat, naar de wat, Ze wou mij dus meteen mijn hupsakee oppakken en naar Duitsland. Toen ben ik zo kwaad geworden en toen heb ik in het vlugste Duits, wat een Duitser maar kan spreken, heb ik de boel bij elkaar gevloekt tegen de... Duitse officieren die daar aan de andere kant van de telefoon zaten en die die bedreiging hadden geuit. En nu, toen ik dus ophing denk ik, nou, nou komen ze maar halen, hè, want dat, dat kan natuurlijk niet. Nou, vijf minuten later, ach, en Sie. het je zien. Het waren niet zo'n en weet je wel. Dus ja, ja, ja. toen heb ik het dus, dankzij het feit dat ik dus perfect Duits kende en dat er zo eruit kon schudden, kon ik ze van antwoord dienen. En ik herinnerde mij dus dat... Ja, die Duitsers, die moest je zo'n bek teruggeven... dan kon je wat bereiken. Ja. Dus dat deed ik. Daar verstonden ze, ja. <laughs> maar even helemaal terug naar het begin, in 1932. Ja. Toen was radio... was... de radio kwam nog vanuit een kamertje. Er was geen radio die buiten werd opgenomen. Toch? Nou, uit een kamertje. Het was natuurlijk... De, de studio hadden ja. ze al... ...in 1932. Het gebouw, een verenigingsgebouw, ...waar ze dus een technische ruimte hadden... ...en een orkesterruimte... ...en een kamertje waar je dan... ...gesprekken kon opnemen. Dat was alles. Bij de reportage? De reportage die is dus drie jaar later pas gekomen. Want... Uh, ...toen werd dus de eerste... ...reportagewagen afgeleverd... De, en bij de AVRO-A, NCRV enzovoort, die volgden allemaal gelijk tijdig, min of meer. Dus op een gegeven moment bij de opening van de Moerdijkbrug stonden er vier reportagewagens achter elkaar. En dan moest je om zeven uur moest je daar staan, want om elf uur kwam de koningin. Dan werd dus alles afgesloten. Ja. Dus u begon als omroeper, maar u werd ja. ook reizende verslaggever. Ja, dus ik ben begonnen als omroeper. Toen kwam dus de reportage aan bod. En toen hadden ze daar dus iemand voor nodig en ze wisten dus wat ik dus kon. Hebben ze het mij laten doen. Ben ik dus drie, vier jaar, en nee, vijf jaar ongeveer reporter geweest. Daarna heb ik de... Weet ik, de, de, de leider van de reportageafdeling heette dat toen. En daarna kwam de schoolradio aan de beurt... Die moest opgericht worden, dus dat heb ik ook gedaan. En van daaruit ging ik over naar het maken van klankbeelden. Daar waren ik ook nog nooit geweest. Dus klankbeelden? <coughs> klankbeelden? Dat, wat zijn klankbeelden? Klankbeelden, klankbeelden, features, zegt u dat wat? Uh, gewoon uh, een bepaald onderwerp... wat je helemaal gaat uitvissen, uitdokteren... en uh, ja, duidelijk maken van... Pardon, een sigarenfabriek. hoe werkt dat? Waar komt de tabak vandaan? Hoe wordt die vervoerd? Hoe wordt die bewerkt? Wie doet dat allemaal? Enzovoort. De hele dingen bij elkaar, daar kun je dus in een uur of zoiets... kun je daar een heel interessant uh, uitzending over maken... met gesprekken met diverse mensen die dat... Uh, en mooi geluid erbij natuurlijk. En dan geluid erbij. En dan ja. krijg je een klankbeeld, krijg je dan. Dan krijg je dus een klankbeeld, ja. ja. Dus het klankbeeld is eigenlijk de voorloper van het hoorspel... Zou je dat kunnen zeggen? Uh, nou, het ligt natuurlijk heel iets anders. zou zeggen, een kun je meer vergelijken met toneel en met film. Dus het is een, een radiovorm van, van, een, van een verhaal. En aangezien dus een hoorspel weer heel aparte eisen stelt, en je kunt niet volstaan met gewoon maar een toneelstuk voor de radio te brengen... wat dus oorspronkelijk gebeurde. Je nam het zo en dan merkte je dus... dat er een heleboel dingen... niet overkwamen... Om, omdat het, de tekst daar niet op was aangezien. En zo kom je dus op het vraagstuk... van hoe moet een hoorspel dan gemaakt worden? Wat is er dan voor aparts bij? En dan moet je je dus realiseren... dat je, als je een toneelstuk maakt... dan help je, heb je het decor wat meehelpt. De kleding, de figuur hoe die aangekleed is, hoe die loopt, uh, is die bank, uh, noem maar wat. Hè. Uh, maar dat zie je allemaal niet bij de hoorspel. Dan heb je alleen maar tekst. Dus uit die tekst moet blijken waar je bent, met wie je bent... in wat voor omstandigheden je daar bent, <laughs> enzovoort. En dat moet dus uit de tekst naar voren komen... Maar, dat, op, maar, eh, maar ja. dat hele woord hoorspel bestond nog niet. Wanneer is dat woord ontstaan? Ja. Goeie vraag. <laughs> dat heeft zich langzamerhand ontwikkeld. Vanuit het voorlezen van een verhaal. Uh, of van een, van een, van een, van een toneelstuk. En dat werd dan langzamerhand bewerkt van... dat moet er nog bij en dat moet erbij en dat moet er geluid bij... ...dat je weet, is het nou in de ruimte, is het op straat, is het in, in de woestijn, waar is het ook. En dan moet dus uit de tekst blijken dat de luisteraar zich een beeld kan vormen... ...van waar zich dit allemaal afspeelt. En dat is dus de eigenlijk de, de, de grote... ...ja, nou vraag niet, maar het is... En dat is ja, maar het moet, dus. ook, het moet ook, als je in de woestijn bent... Dan kunnen we het niet hiervoor in, het, in, in de serre opnemen, dat hoor je, dat dat binnen is. Juist. Dus. Dat, is een, dat, dat komt ja. er dan bij. Dus daarom heb je ook een dode studio, waar je dus helemaal geen reflecties krijgt. En daar kun je dus weer van alles bij doen, van wind of regen of brullende leven of wat dan ook. Hè? En een dode studio is een ruimte zonder Enige ja, akoestiek. Hangt, ja, je ja. hangt dus vol met matrassen. Aan me, hè. Ja. Alle, alle muren zijn bekleed met, met stof. Eierdozen, stof. Ja. ja. En daar heb je dus geen reclame, geen, geen uh, reflectie. En daar kun je dus verder alles mee doen. Je kunt er echt goed bij doen door het geluid via een kelder... waar een microfoon staat, weer te laten weer klinken en er dan bij te voegen... Dan sta je dus als het ware in een kathedraal terwijl je in een dode ruimte staat. Ja, ja, dat dus ontwikkelt nee? ook allemaal foefjes. En, ja. en... Maar heeft u ook de eerste dode kamer ontworpen, zeg maar, of, of ingericht in nou, Nederland? Ja, dus, dus, toen de Kajeroor zijn studio verder ging uitbouwen, kreeg je dus een fatsoenlijke stu studio met een dode ruimte en een gewone ruimte, plus dus de apparatuurruimte enzovoort, ja. U heeft uh, volgens mij honderden hoorspelen geregistreerd. Ik heb er een kleine duizend gemaakt. Ja. Duizend. duizend? Ja. Ja, in dertig jaar tijd kon je heel bloem. Dat is waar. Ja. Maar ho hoe koos u dan zo'n zo hoorspel? Ik kreeg u manuscripten toegestuurd ja. en dan dacht u, nou, die, ja. die lijkt me wel wat? Ja, juist, onder andere. Dus schrijvers die het zelf sturen. Of dat je bij collega's om, uh, omroepen, zoals in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Die hebben dus ook allemaal dezelfde ontwikkeling uh, gehad. En, en dan ga je dus al die teksten lezen. En dan maak je een keuze uit wat hier wel aanslaat en ergens anders niet. Of omgekeerde. En dan als het, als het drama u aansprak, dan dacht hij van. Of, of, of, of las u zo'n script dan van. Uh, stelde u dan al het hoofdspel in uw hoofd voor hoe het zou kunnen klinken? Of... Ja, dus als je het leest, dan, ja, dan heb je het net als hetzelfde als een luisteraar. <laughs> dus, je ziet uh, geschreven van wat, wat je je moet voorstellen. Dat, of die tekst dus duidelijk is dat ik mij een beeld kan vormen van wat er gebeurt. En dan moet het dus het onderwerp moet je interesseren. Het moet voor Nederland interessant zijn. Het kan te veel uh, Tsjechisch of wat dan ook zijn. Dat je zegt, ja, dat snap ik niet. Dus we gingen ook regelmatig uh, de buitenlandse studio's langs op reis. En dan kwam je met zo'n stapel uitgezochte ge hoorspelen. kwam je terug en dan ging je lezen. En daaruit maakte je dan weer een, een keuze. Als ik zo terughoor, een heleboel hoorspelen. Die, die speelden ook in Engeland af. Dat dus was van ja. de Engelse inspecteur. En uh, ja. Sir Charles uh, Huppeldepup, was dan bij Scotland Yard. En ja. Het was uh, eigenlijk zelden dat het in, in Nederland werd geplaatst, valt mij op. Dat begrijp ik. Ja, een heleboel spelen, spelen zich af in Engeland. Ja. Bij Scotland Yard. Maar het ja. was nooit de, de politiecommissaris van, van Rotterdam. Nee. Dus de, in de vertaling van die dingen wordt het dus. ...zo ver teruggebogen naar Nederlandse verhoudingen... ...dat het allemaal begrijpelijk blijkt. Maar het maakt ook geen verschil... ...of je nou een Engelse of een Franse commissaris hebt. Commissaris is een commissaris. Ja, dus vroeg ik me af waarom er geen Nederlandse commissaris van, van werden gemaakt. Het werden altijd Engelsen, bleven het. Ja, omdat je dus... Uh, Niet te veel van scripten, toch? Ik was aan dat land zelf gebonden. Is en dat je weet, nou, dit speelt zich af in Londen. Nou, en, leuk... Ja, maar er kwam dus blijkbaar heel veel uit Engeland ja, materiaal. Ja, onder andere ja. dan die sprong in het heelal. Dat ja. was dus drie jaar lang ja. 30 delen of twint, ja. ja, 28 delen, zoiets. Ja, dat was dus de grote. <laughs> ...gebeurtenis als het waarvan iedereen zegt van hoe is het mogelijk. En dat je dus nu nog steeds mensen hebt die er helemaal gek van zijn... ...van iets wat je vijftig jaar geleden gemaakt hebt. Ik heb gisteravond nog een stukje, toen ik in bed lag heb ik nog uh, marslaat terug. <laughs> ja, <laughs> daarom. Wij van de Studio Itsela, wij willen een, een hoorspelwedstrijd organiseren... Hè, ja. ...voor onze luisteraars, een kort hoorspel. Ja. Waarom moet een goed hoorspel voldoen volgens u? Nou, zoals ik al in het begin zei, het moet spannend zijn natuurlijk, het verhaal. Het verhaal moet interessant zijn. Het moet zich voor, uh, ja, voor Nederlandse begrippen heel goed uh, beluisterbaar zijn. En daarnaast dus dat de tekst zodanig is geschreven... dat uit die tekst blijkt met wat voor mensen je te maken hebt... in wat voor omstandigheden. En dat moet dus duidelijk zijn... Je kan het niet altijd alleen maar zeggen van het regent, nou jongens. maar <laughs> Dat het beeld is wat je nodig hebt om in je gedachten personen ergens in te plaatsen... moet dat duidelijk worden uit de tekst die gezegd wordt. Maar ook uit de geluiden. En uit het geluid en uit de stemmen die je van de acteurs zoekt. Of je dus nou een oude man hebt, of dat een jong kind is, of een vrouwtje, of een meisje, of wat dan ook... Die moet je dus bij elkaar zoeken. Dus onze luisteraars hebben een goed verhaal nodig. Iemand die het goed kan spelen. Ja. En, en geluiden. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk een heleboel geluiden. kan je op internet vinden. Ja, inderdaad. Maar er zijn ook geluiden. begreep ik dat als je een serravaantje. van een pakje sigaretten bij elkaar doet. dan kan je heel mooi een, een haardvuur maken. Bijvoorbeeld. Hoe, hoe deed u dat, dat soort geluiden? Die werden door ons ook allemaal. Daar heb je dus een inspecteur voor. of een. een, een hoe heet het? Inspeciënt. Dat een Inspeciënt, die speciaal zich op het geluid stort. En dit gaat uitzoeken van wat heb ik nodig. Van hoe maak ik voetstappen in de sneeuw. Noem maar wat. Hè, dan heb je bandmateriaal wat je weggegooid hebt. Leg het maar bij elkaar. Sloft er dan oh, weer. Oh, heb je dan nou overheen. Ja. Uh, uh, ja. Hè, of dat je. We hebben dus ook speciale reportage-auto-opnames gemaakt. ergens naartoe. van... Treinen, een trein die voorbij komt, een goederentrein, een normale trein, een personen-trein, een expres-trein, een trein die stopt, een trein die weggaat, eh, overal aparte opnames van maken. En die kun je dus dan tegelijk teg zelf gebruiken dan. Ja. Maar ja, met sprongen in het halal, dat, dat, dat, dat uh, speelt zich op Mars af, met raketten. Ja, dat, dat soort geluid is moeilijk even op te nemen. Ja, en dat was dus helemaal een. een, een, een Exorbitante opgave om geluiden te verzinnen die niet bestaan. Want hoe maak je nou duidelijk dat een vliegende bol moeite heeft met starten, Of een deur die weigert om open te gaan. De gekste dingen moest je verzinnen. Dus we voor iedere serie hebben we een week lang van 8 uur s'avonds tot 12 uur s'nachts met z'n vieren, met z'n drieën in de geluidsstudio geluiden zitten verzinnen en maken. Want ik zou maar zeggen, de start van een raket had ooit, niemand ooit gehoord. Dus wat moet je je daarbij voorstellen en hoe maak je het dan? Met behulp van zuurstofflessen en met onweer en met brullende leven die je op halve snelheid draait en dat soort dingen. Tot je dan een idee hebt, ja, hier kan ik me bij voorstellen, dat is een raket die gaat naar boven toe. En hoe moet je, je dus zelf eerst voorstellen van wat gebeurt er met de dat geluid dat je het idee van de boven hebben. <laughs> en dat is dus een hele aparte opgave geweest: dat je voor een huurspel 100 nieuwe geluiden moet verzinnen. Maar dat lijkt me toch ook wel veel, veel um, leuker. ...dan de geluiden van het internet plukken... ...dat ze er al zijn. Ja, dus in de zin van de geluiden... Dat is... Ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja. Ja, ja. En iedereen vraagt zich af... ...hoe hebben ze dat nou gemaakt? En dan weet ik het zelf ook eens, niet eens meer. Nee. <laughs> ble bleek het geluid van de raket te kloppen? Achteraf? Precies. Oh, okay. ja, dat is... is die halve ja. leeuw op? De ja, of van alles door elkaar. Zoals we dachten... Nou, het begint met een explosie... ...en het wordt een hele donkere toestand... En de, daar komt een fluitend geluid uit van dat het opstijgt enzovoorts. En een jaar later, twee jaar later, hoorden we de echte. Ja, Verdomd. <laughs> het lijkt wel of ze het van ons gegrapt hebben. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Nou is het, uh, het mooie van een hoorspel is, het, het speelt zich allemaal in je eigen hoofd af. Hè? Ja. Dus iets wat eng is, dat, dat maak je dan voor je eigen hoofd zo eng mogelijk. Dus daarom werkt een hoorspel vaak zo goed. Ja. Maar hoe kan het dan dat in deze tijd... Dat er, zo, dat er niks van over is. Want je, je, je kan toch niet voorstellen dat ze bij de tv zou zeggen van nou, we maken geen films of geen drama meer. Ja, hoe nee, hoe dat, kan het? Door de televisie. De televisie die televisie is zo ja, makkelijk. En, en, overal bij, en je, je kan het overal zien. En, je hoeft je niks zelf voor te stellen Het staat. Of je hoeft maar te kijken naar een bioscoop. Dus dat heeft het de mensen zo gemakkelijk gemaakt. Zo, God, je kan het ook zien, dus wat zal ik nou alleen zitten luisteren? Ik wil het zien. Zeg ik weet je, Zijn mensen lui in hun hoofd geworden? Ja, ja. <laughs> dat, ja. ja, want je hebt fantasie. Dat, dat, dat, dat, dat er... heb je alleen, eigenlijk alleen nog als je een boek leest. Ja, maar er is zo altijd nog een... Uh, wat wil ik nog zeggen? Ik uh, nou, ben het even kwijt. Het nee. komt dadelijk wel. <laughs> Maar het is wel jammer dan toch eigenlijk dat, dat iets wat, wat Ja, natuurlijk is het jammer. Het is de KRO, die is er nou bezig om s'nachts om vier uur weer een hele serie Nederlandse Spelen op de deur te geven. Van die ik dus vroeger gemaakt heb. dus ook zoiets onvoorstelbaar. Hetzelfde voor je leven. Die herhalen nu allemaal. Ja, uh, uh, allemaal. uw allemaal hoorspelers. Uh, uh, die, die worden dus allemaal herhaald. Uh, en er zijn massa's mensen toch. ...die daarop, daarvan leven, bij wijze van Onder andere mensen die dagenlang in de auto zitten op grote stukken. Die nemen opnames mee van huurspelen. Onder andere het Riesprong. <laughs> en dan kunnen ze een uur lang, twee uur lang ze rijden... ...luisteren naar een verhaal... ...wat ze langzamerhand uit hun hoofd kennen... ...maar het is zo boeiend. <laughs> Dat ze het toch weer telkens gebruiken. Heel grappig. Luistert u zelf nog? Uh, ik begin er weer een beetje mee, want <laughs> ik heb natuurlijk zelf ook dat je, als je het nieuws kunt horen of zien op televisie, dan ga ik niet onder de hand wat anders beluisteren, want dat moet ik dan toch wel gezien hebben. En sommige dingen zijn interessant genoeg om te bekijken. En nou kan ik dus af en toe eens naar mijn eigen opnames gaan luisteren van uh, de spelen die ik gemaakt heb, ja. Het grappige, de, de sprong in het als je dat nu terug hoort, een heleboel dingen, ja, weet je, ze hadden computers, die schrijver had, de computers had hij nog niet bedacht. Want op een nee. gegeven moment zegt hij van ja, we landen, we liggen de tabellen. Ja. Dus eigenlijk is het totaal verouderd, ja. maar toch leeft het nog. Toch, ja. toch. Ja, zeker. Nou, en of het is heel boeiend. Dat is het leuke juist ervan. Dus zelfs als iets verouderd ja. is, als dingen absoluut ja. duidelijk niet meer kloppen, dan. dan, ja. dan kan je er toch een overgeven om erin mee te gaan? Natuurlijk, natuurlijk. Zolang het je boeit, dus dat tekent. ja, prima. Als u in deze tijd nog hoorspelen zou maken, ja. uh, wat zou u, dan, zou u dan gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden of wat zou er anders zijn dan vroeger? Ik denk niet dat er veel anders is, want de, de, de kunst van het hoorspel het is op zichzelf een, een kunstvorm, net zoals de film. Uh, die zal eeuwig blijven bestaan, vind ik. Uh, in het, het ene land meer dan in het andere. Als ik het goed heb, zelfs in Zweden zijn ze op het ogenblik vreselijk druk daarmee bezig. Hoe ik daarin kom, weet ik niet, maar dat heb ik ergens gehoord. Uh, dus dat zal nooit verloren gaan. Het zal op den duur wel weer zijn eigen plaats weer terugwinnen. In mindere mate als het geweest is natuurlijk. Want het is huurstaan... Dood is het niet. Huh? Het is niet dood. Nee. Het leeft nog. Het leeft volledig. En uh, ja. Want er is nu, er is nu ook een hoorspel. Ja, nu wordt het weer herhaald. Maar je had Millennium en je hebt. Uh, nu wordt het bureau van Voscaal weer herhaald. Uh, heeft u die ook gehoord? Die, die, die, uh, je hebt het hoorspel, het bureau, dat wordt nu s'nachts uitgezonden? Nee, van s'nachts. Die had het Millennium, je... maar ja, dat is allemaal s'nachts. Waarom? Nee. Ja. Het hoorspel is, is niet dood, maar het, nee. is ook, het is ook niet gezond. Want als het alleen om kwart voor één s'nachts wordt uitgezonden. Ja. Dan, dan, dat is het ook een beetje raar eigenlijk. Ja, dus uh, we hopen dat het uh, weer terugkomt. Op de, ja. <laughs> want massas mensen die prefereren dat. Omdat ze ja, veel meer geboeid worden daardoor. Dan door die gezichten waar ze altijd maar naar de moeten kijken. En hun eigen fantazie, fantasie komt nauwelijks meer aan bod. Want het wordt gepresenteerd. Radio Berg Eik heeft u daarnaar geluisterd? Radio Berg Eik? Nee. nee. Okay. Ja, ben... um, de kunst, de... Uh, het hoorspel als kunstvorm. Ja. Hoe zou u dat... Um, mensen die die kunstvorm nu weer willen ontdekken. Wat voor tips zou u aan deze mensen willen geven? Nou, dat heb u u daarnet al gevraagd. En gezegd heb ik dus. Dat je de fantasie van de mensen voedsel moet geven. Waaruit ze hun eigen beeld opbouwen. Dus ze moeten weten... Wat voor mensen zitten daar? Is het een oude vent of is het een jonge jochter? Wat is het? Waar zitten ze? Als het tenminste van belang is om te weten of ze nou in een huiskamer zitten of op een kantoor of in een zaal of in een kerk of in de woestijn. Dat moet dus allemaal in de tekst naar buiten komen zonder dat het... ...te veel uh, aanbieden is van jongens, hè, we zitten buiten, het moet gewoon blijken. Dan, dat is de valkuil, hè? dat je niet te veel ja, uh, expliciet zegt. Is ja, dat natuurlijk. Nee. Ja. Zijn er zijn nog andere valkuilen? Ja, ik zou het niet weten, maar... Nee. Uh, gewoon experimenteren. Nou ja, u, u had natuurlijk wel de beschikking over de fantastische hoorspeelkern... Ja. met Jan Borkes en al ja. die ja. fantastische namen. Ja. En onze luisteraars die nu willen meedoen aan onze wedstrijd... ja, die moeten een buurman kiezen. Of uh, ja. en dan kan je het iemand kiezen... die, die dicht, bij de, ho die dicht bij, de, bij de te spelen figuur staat, ja, denk figuur. ik. Ja, ja. En dat is helemaal niet makkelijk, want er zijn ook toneelacteurs... die geen heurspel kunnen spelen. Dat is heel gek, maar... Uh, die, die beginnen dan, dan... Dan komt het niet over? Dan of? komt het niet over op de een of andere manier. Die, die staan met hun armen te zwaaien, maar dat hoor je niet ja. op de radio. Zal maar zeggen, dan, zoals ik wel eens vaker heb gezegd... Van, je moet nou glimlachen. Ik zie wel dat je glimlacht, maar ik hoor het niet. Hoe maak je nou hoorbaar dat iemand glimlachend iets zegt? Dit is op zichzelf een kunst. Noem je die hoogspelen ook in één keer op? ja. Het was gewoon, het was niet... Uh, ja, tegenwoordig, je, je kan dingen allemaal zo monteren en in elkaar zetten. Ja. Dat je de, net als bij de film, de ene neem je daarop en de andere neem je de ene daarop en dan... Ja, maar. die tactiek zal ook wel worden toegepast, maar het lijkt me vreselijk vervelend. En moeilijk. Gepuzzeld. U je deed bet... het in één keer, in één keer deed u het. Dit wordt, dus je repeteert het een paar dagen ja. en dan neem je het achter elkaar op. Net zoals, net zoals een theater... Ja, tuurlijk, tot, ja. want je moet er uurkom. dus ook inkomen Een ja. bepaalde sfeer van spanningen die bouw je op in het gesprek. Zoals ik nou bezig ben, u mag het duidelijk te maken. He? Je? Dus dat Jij behaalt. <laughs> dus je, je moet het kunnen doorleven. En als je het allemaal in stukjes van een halve minuut knipt... Ja, dan heb je amper kans om er iets van te maken. Om het levensecht te krijgen, lijkt mij. Zijn er een waar u met plezier aan terugdenkt? Dat, dat, u, dat, dat u denkt van nou, dat, dat, was, dat heb ik echt mooi gemaakt? Ja, uh, niet meer met naam enzovoort. Daarvoor zijn het er te veel geweest. Ja. En qua genre, hield u meer van misdaad, science fiction of, of maatschappelijk, nou, sociaal, van, maatschappelijk? Nou, van alles hebben we gemaakt en het is allemaal op zichzelf boeiend, in welke richting het ook is. Dus het kan wetenschappelijk zijn, het kan een, een misdaadserie zijn, het kan wat anders zijn. Uh, drama, drama's zijn natuurlijk het meest interessant om te maken. Van wat de mensen beleven, voelen, verwerken. Dus ik, maar ieder spel heeft in zijn eigen sfeer de nodige spanning. Ja. En is dus de moeite waard om te maken. Maar om je leven lang alleen maar misdaad, zei serieus te maken, word je ook beroerd van. Dat is saai. Maar ik, ik, hoor een, een, ik, hoor zelf, ik hoor liever een misdaad, of science fiction, als een, een zwaar maatschappelijk drama. Dat de mensen ja. doodgaan, een rouwverwerking. Ja, ja dat kijk ik misschien nog niet. Maar ja, ja, je hebt zo je eigen smaak van wat je graag hoort natuurlijk. Ja. maar als regisseur moet je natuurlijk voor al er maar openstaan en daarin je thuis voelen. Ja. Is er nog een hoorspel wat u nooit heeft gemaakt, maar wat u graag had willen maken? Oh. Ja. Dat is een duister occulte wetenschap. <laughs> Ik heb ja, het bijvoorbeeld omdat ze geluiden niet gemaakt konden worden daarbij, of om andere. Ze maken alles. Alles maakte u. Elk geluid is te maken. Elk geluid was en is te maken. Geluid te maken. Ja, elk geluid is te maken. Uh, na de nodige moeite, wel, ja. <laughs> lang voor de Beatles. <laughs> ja. ja, ook heel <laughs> ja, ja. En Nou, zat nou, ik me af te vragen. Zou je misschien, misschien kunnen ook een soort um, uh, spotje opnemen? Van, dat u mensen oproept om mee te doen aan onze uh, hoorspelwedstrijd. Nu een spotje opnemen? Ja, dat u zegt van uh, mijn naam is Leon Povel en ik nodig iedereen uit om mee te doen aan de hoortspelwedstrijd van Studio Itzeda. Dat begrijp ik even niet. Nou, voordat we die wedstrijd doen, dacht ik, is het misschien leuk om een, een soort reclamespotje, als u voor ons een reclamespotje zou ja. willen spreken. Want mijn naam is Leon Povel en ik nodig iedereen uit om mee te doen aan de oh, hoortspelwedstrijd van Studio Itzeda. Ja, dat wil ik best doen, goed.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 Want hoe meer of dat wordt aangeboden, hoe meer er mogelijkheden bestaan en komen om dat ook eens een keertje voor de omroep te krijgen. Uh, dus ik wens iedereen heel veel succes. Hij moet dus goed denken dat alles wat hij weet, als luisteraar moet uit de tekst alleen kunnen blijken. Dus er moet in verwerkt zijn op in wat voor omgeving wij zitten, wat voor situatie het is... En alle geluiden die er nodig zijn, massa's spelen, hebben geen geluiden nodig. Dan zit het alleen een woordenspel van mensen die elkaar afmaken of wat dan ook. Uh, ik zou zeggen ga je gang en ik hoop dat er dan mensen zijn die het kunnen beoordelen. En eventueel kunnen bijwerken of handreiking kunnen doen om te zeggen, als je het nou zo gezegd had, dan is het duidelijk enzovoorts. Succes daarmee, mensen. Ja, wat werd het hoorspel nou eigenlijk ontwikkeld, uh, naar voorbeeld van wat er in Engeland gebeurde? Bijvoorbeeld aan, in, in Amerika? Dus dat het. Dat, dat, dat, dat, de Engelsen waren al bezig. BBC was al bezig hè, met het hoorspel. Die was ietsje eerder. Iets eerder. Denk ja. ik, ja. ja. En wat was het. Weet je nog wat ongeveer de, de, de, de impact was van het eerste hoorspel? Wat u. Dat, want op een gegeven moment blijkt natuurlijk dat het, dat het, dat het heel erg aanslaat. Dat mensen denken, ja, dit is, is bijzonder. Theater op de radio en dan echt als radiohoorst. Ja, dus het, het, het ontwikkelde zich langzamerhand. Ja. Het ging uit van bestaande tekst. En daaruit bleek dus dat je bepaalde indrukken miste... om het beeld in je gedachten helemaal te kunnen volmaken. En dan... ...kreeg je dus het idee van, oh ja, dus dat moeten we er ook in doen... ...en dat moeten we erin doen en dat geluid moeten we erbij hebben... ...en nou hebben we voldoende om onszelf voor te stellen wat er hier aan gaande is. En dan de volgende dag, dan spraken alle mensen erover? Dikkels wel, ja. ja, ja. Het hangt er dus vanaf hoe, hoe succesvol het was. Ja. Had toen u begon eigenlijk iedereen al een radio thuis? Had iedereen toen al een radio toen u begon in uw jonge jaren? Had ik al een, een uh, apparaat thuis? Nee, nee, nee. Dat wil zeggen... Nou, even afgezien van het hoorspel, Want het is pas veel ja, later gekomen, nee, dat gekomen, is later. Nee, maar, toen maar toen ik begon... Ik had nog nooit radio gehoord. U had zelf nog nooit radio gehoord? Nee. En dan moest vragen... Want toen werd mij gevraagd... Ben je omroepen voor? ik zei, wat is dat? Kun je je nou ook niet voorstellen? Radio? Wat is dat? Wie heeft een radio? Waar kan ik dat dan horen? Ja, daar op de hoek ergens, daar woont er eentje, die heeft er een. Zo zeldzaam was het nog in 32. Dus het eigenlijk een heel raar beroep, een beroep voor iets wat uh, niemand kende. Het, het, be, het was een beroep wat niemand, wat, wat niemand be beoefende, niemand kende. Hè. Dat is dus toen pas geboren. En dat... dat Prijs snel werd dat breder natuurlijk, want ja, ja, in, in de, hoogspel, ho, ho, ja. de hoogspel luisterde iedereen, dus toen moet iedereen wel een radio hebben gehad. Ja. ja, dus dan daarna, toen het eenmaal uh, voet aan de grond had gekregen, werd het door Philips en weet ik veel, andere hele fabrieken werden ervoor opgebouwd. Ja. Maar dat was dus niks. Telefoon, ja, er waren mensen die telefoon hadden. Ik had nog nooit een telefoon in mijn handen gehad. Moest dus dan wel eens telefoon leren. <laughs> dat is een idioot gewoon. Je dat, als je dat achteraf bekijkt, van, dat was niks. Dus je moest alles zelf, uh, ja, zelf. uitvinden ook ja, ja. op dat gebied. Ja, ja. Hè, uh, inhoudelijk. Ja. ja, en dat dus de eerste grammofoonopnames gemaakt werden. Ja. En dat je daar een gedeelte uit kon plukken... He, ...aantekenen van tussen die twee strepen, dat moet ik nou weergeven. Bij reportages die je dus maakte in het begin... ...en de, die eigen opnames in de reportagewagens maakte... ...dan had je dus een hele toespraak van iemand van de opening van een brug of wat dan ook. Nou, dan moet je de bepaalde zin uithalen. En die plaat die draaide dan, dan had je een wit krijt. Dat is een puntig puntje. Die zette je dus op het punt waarop de, de zin begon en dan tot de volgende streep, <laughs> dat het echt is. En als je dat terugdraaide, moest je dus die naald precies daarop hebben. wilde je dat stukje krijgen. Dat was een heel aparte techniek ook weer. En dat werd op ten duur veel makkelijker toen, het, toen de bandopnames mogelijk werden. En dat was na de oorlog, want dat hebben we van de Duitsers eigenlijk geleerd. Die hadden al uh, bandopnames in die oorlogstijd. Die hadden wij niet. Dus dat was een heel aparte... Manier van werken, van oh, hup, knip, knip, aan elkaar plakken, hupsakee. U, u, veel u, makkelijker. U, ja, u vertelt erover, zoals wij nu praten, over computermontage. Uh, ja. knip ja. knip veel makkelijker. Ja. <laughs> maar het was toen natuurlijk met de band zo, ja. als het vergelijkt ja. met de plaat. Ja. En u heeft natuurlijk ook meegemaakt de, de, de intreden van de synthesizer... Waardoor uh, ja, geluiden wat, veel makkelijker gemaakt kunnen worden. Wat, wat is dat ook weer, een synthesizer? Ja, een, een elektronisch apparaat met uh, elektronische geluidjes. Dan kun je piepen maken. En, uh, wat gek dat dit ja. je zo helemaal ontschaapt langs. in ieder geval de elektronische geluiden. Hè? Want het MATLAB ja, ja. bijvoorbeeld, Dik Rijmakers, was bezig met allemaal. Uh, oh ja, dan nou weet ik het alweer. Ja, ja, ja, ja juist, ja, dan nou weet ik het weer. Ja, dat heeft ook mogelijkheden gegeven, Al zat ik er niet zoveel in natuurlijk. Want het was meer een uh, rare geluiden die je daaruit kreeg. <treeks> nee. Ja. Nee, een beetje zoals die deur van die bol, van die vliegende bol die overging. Ja, bijvoorbeeld. Uh, voor ja. sci-fi, voor science-fiction is dat natuurlijk ja, wel heel erg. Maar, dan, ja. Ja. Ja. Ja. maar wat, een dat, wat een geluk dat ze u hebben uitgekozen uit het gymnasium. Want u had zelf nog nooit van het beroep gehoord. Nee, dus ze komen van, wil u dat beroep worden? Ja. Wat, wat, wat een geluk heeft hij eigenlijk gehad. Ja, heb ik ook gehad. En het was een zeer boeiende baan, alles bij elkaar. Die hele ontwikkeling, dus ik heb alles meegemaakt. En alles gedaan ook, ja. En daarna heb ik dus ook nog, nog televisiedrama gemaakt. Dus. Maar radio is leuker. Wij, maar radio is leuker, zeggen wij van de radio. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, het was interessant om dat te maken, ja. ja bijzonder ja, hè? Ja, dus, dus, ik, sta, ik sta echt, ik, ik sta met mijn mond vol tanden. Dat, dat je, je, begint, het is, je, je begint met iets en het bestaat toch niet? Nee. Je wordt, gevraagd, je wordt gevraagd, je wordt van school geplukt om wat te gaan doen. Je weet niet wat het is nog. Ja. En dan begin je en dan, dan, dan, dan geeft het helemaal vorm. Ja. Nou. Je moet iets doen, ja, daar ja. hebben ze er wel één. Ja, ja, ja, ja. Maar ik zou zeggen, dat valt me juist eens even in. Uh, je had muziekprogramma's. Hè? Ik zou zeggen, een half uurtje, muziek. Leuk. En daar heb ik eens een keer uh, een reportage van gemaakt als omroeper. Dus gedaan alsof ik op een uh, buiten stond en er parade was. Eén de club <laughs> naar de andere. Daar heb ik hele verhalen bij verzonnen van uh, uniformen en een hoop mensen, weet ik veel. Een half uurtje lang. Dat is de voorloper eigenlijk geweest van een reportage. Van, tja, dus stel je nou voor dat er uh, zo'n uh, gebeurtenis is... Dan, dan, dan kun je daar een heel interessant geval van maken. Dus Want... eigenlijk maakt je al een hoorspel uh, over een reportage <laughs> ja, toen. Ja, ja, ja. En pas later werd het mogelijk. <laughs> ja. ja, het is zo gek. Je kan je als die voorstellen dat iets wat er niet is... Hè, en dan langzamerhand komt en zich uitbreidt... waarvan iedereen nou zegt... God, die tijd, Zo dat is wel lang geleden... <laughs> Maar het is toch niet zo lang geleden, want u zit hier en u vertelt het. Ja, zo lang geleden. Maar ik ben hem ook honderd. Ja, ja, zo lang staat de radio ongeveer. De radio is nog niet eens 100. Nog eens honderd? Nee. Over acht jaar? In 25 jaar, in 25 is het begonnen. Dan komen we bij u terug als de radio 100 jaar is. Ja... Misschien is het de moeite waard. <laughs> ja, Want daar was 1919, 1919, begon hij. Uh... Ja, in 1919 begon hij ja, in Den Haag. Nog acht jaar. omroepen ja, zijn ja, begonnen in, nog acht jaar. Ja, oh, in 1925. 20, uh... Maar, uh, maar de eerste omroep uh, vanuit huis heeft daar in ja. 1919 uh, ja. geïnstalleerd. Ja, maar dat, dat is dus een particulier dingetje. Ja, dat is een particulier dingetje. Ja, maar de omroepverenigingen zijn in 1925 ongeveer begonnen. Maar dat, kijk, uh, uh, ja, ja, ja. Maar iets zonder dat is, dat is toch te behappen. Dan komen we over acht jaar terug. Ja. Ja. Want het is dus degene die het ja. mogelijk ja. maakt om daar iets mee te gaan doen. Ja. Ja. Ja. Maar ja. dat toch. je dus uh, moet vragen, wie heeft de radio? Wat, wat is dat, een onderroep? Wat is dat, wat iets? Kun je ook niet voorstellen dat is wat ik mooi vond. Philips heeft in jaar dertig... Of misschien was het de jaren twintig, maar volgens mij jaren 30 van die hele mooie radio's gemaakt. met die hele mooie luidsprekers, honderd ja. luidsprekers. Ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen, als je uit die luidsprekers, het hoorspel kreeg. Ja. Dat was een heel, heel iets bijzonders. Een soort fantasiewereld. Een soort wereld die, die uit zo'n hele mooie luidspreker komt. Het had ook iets esthetisch. Was het het ja. was ook heel esthetisch. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, wij hadden draad omroepen. Dat was wat minder esthetisch. Eh, wat minder est ja. Nou ja, wij hadden het begin van tv, ik weet dat wij, wij, hadden een van de eerste tv's toen ik klein was, maar had ook bijna niemand een tv, Dan kwam de hele buurt, kwam, kwam bij ons tv kijken, want wij hadden een tv, dat, dat, dat, dat, dat is ook nog niet zo lang, dat heb ik nog meegemaakt, Ja na. Ja, ja. Dus vooral, dat, dat herinner ik me. Het echt snel hè, nee, weet je niet? Nee, nee, nee, ik, ik herinner me de, de eerste kleuren tv's, Zo, ik ben 43, dus ik ben alweer, oh, ja. ja. Nee, we hadden eerst Nederland 1 natuurlijk, een kastje, ja. dat moest je erbij kopen voor Nederland ja. 2. En toen... Maar wij maakten onze eigen ja, zo kristal ontvangst Ja, zo'n kristal, dan moest je nog eens een draadje, met een koptelefoontje, en dan moest je over dat kristalletje heen. Spoeltjes, voor langere golf, kortere golf enzovoort, die hebben we ook zelf gemaakt, ja. Je eigen radiotoestel maken. Want een radiotoestel, dat was verschrikkelijk duur, hè? Komt op, op, ja, op, op, op. natuurlijk, in het begin wel, ja. Maar ja, als, als medewerker, u kreeg natuurlijk wel een radiotoestel thuis, neem ik aan. Nee. Nee? Niet dat ik weet, nee. Nee, we hadden ons eigen... Nee. U bouwt je Nee, dat hadden we jezelf. dus niet ja. Nee, die konden we dus toen al kopen, ja. 32, ja. Maar daarvoor was het dus echt met zoeken. Ja. Nou, tegenwoordig kost een radiootje ook niks meer. Nee, dus. nee. nee, voor nee. Eh, dat je dus nou met een uh, handdingetje kunt te filmen en fotograferen. En bellen ook tegelijk. Dan zei je ook, waar leef ik in godsnaam nog in? Ja. <laughs> nou, dat, dat, dat is... Dat is, dat is uh... Nee. Dat, dat hebben, wij, hebben, onze, hebben wij ook af en toe. Nee, het gaat zo hard. Deze eeuw is zo verschrikkelijk veel ontwikkeld. En gaat ja, oh. Ik vind het wel een beetje eng hoor. Daarom vraag ik me af hoe moet de volgende eeuw zijn. Dat, dat is ja, nee. bijdacht, want het is niet op bijtacht. Het is, de is eraan. De volgende eeuw dan. Uh.